11 uur. De Radio 1 SportsZone. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Waarom nemen zoveel walvissen de verkeerde afslag? En de wielerbondscoach blikt vooruit op de Tour en op zijn eigen Olympische wegwedstrijd. Nu het NOS Nieuws met Jan van der Putten. In de Tweede Kamer is er tevredenheid over de maatregelen die op de EU-top in Brussel zijn afgesproken. Maar er is ook kritiek op premier Rutte. Veel partijen zeggen dat er stappen zijn gezet die verder gaan dan wat Rutte wilde. CDA-fractievoorzitter van Haarsma Buma.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 We hebben ook al eerder met elkaar afgesproken dat we bereid zijn om onder strenge voorwaarden landen te helpen die in financiële problemen zijn. Dat is in het Nederlandse belang omdat we een groot exportland zijn. En die zijn nu verder ingevuld met name voor Spanje. En de kritiek op Rutte schrijft Blok toe aan de naderende verkiezingen. PVV-leider Wilders heeft geen goed woord over voor de afspraken. Hij vindt dat Rutte op de knieën is gegaan voor de dus Italiaanse en Spaanse maffia. Bij alle politiebureaus hangt de Nederlandse vlag vandaag half stok. Het verzoek komt van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Aanleiding is de dood van een politieman van het korps IJsseland. Hij kwam vorige week om bij een klimoefening in Groot-Brittannië. En vandaag wordt hij begraven. De finale van het EK-voetbal wordt zondag geleid door de Portugees Pedro Proenza. De scheidsrechter is door de UEFA aangewezen voor de eindstrijd tussen Spanje en Italië. Proenza vloot eerder dit jaar ook al de finale van de Champions League... tussen Bayern München en Chelsea. Op het EK vloot de 41-jarige Portugees al die zes wedstrijden... waaronder de kwartfinale van Italië tegen Engeland. En dan het weer nog, periode met zon. In het oosten en zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Morgen eerst zon, later bewolking en een bui. En het wordt 20 tot 25 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A28 Zwolle richting Amersfoort... tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. De file is 6 kilometer lang. Op de rechterrijstrook rijstrook staat namelijk een dieplader. De bestuurder daarvan is om onduidelijke redenen ervan gegaan. Uh, en daarom is er een omleiding ingesteld op de A28... bij knooppunt Hattemerbroek. Wilt u richting Utrecht? Daar rijdt u om via Apeldoorn en Amersfoort... via de A50 en de A1. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Kies ook voor Lezak College of Lyceum. Kijk op lezak.nl en maak vandaag nog een afspraak. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Malvissen, pinvissen en dolfijnen... nemen tegenwoordig wel eens een andere route dan ze moeten... en komen daardoor in de problemen. Nu eens niet de bioloog aan het woord, maar fotograaf Martijn de Jonge. Ja, Martijn, wat is er zo fascinerend aan de stille wereld onder water? Dat het erg groot is. Zeker in Europa kun je tegenwoordig heel makkelijk walvissen zien. En ja, het is heel fascinerend. Je ziet vaak maar een stukje ervan. Alleen maar het topje van de ijsberg. En als je op bepaalde plekken de zee opgaat in Europa... dan kun je ze soms voor een veel groter deel zien en soms dan heel dichtbij zien. Daar gaan we het zo over hebben. En uh, we gaan fietsen. Nou ja, we, de Olympische wielerploeg van bondscoach Leo van Vliet. Uh, maar die kijkt ook uit naar de Tour die morgen begint. Daar hebben we het zo meteen uitgebreid over. Maar eerst naar Marcel Bril. Hier zijn Thijs van den Brunk en Dillemijn Veenhoven. Vanuit de Tweede Kamer is er veel kritiek te horen op het optreden van premier Rutte vannacht tijdens de EU-top in Brussel. CDA en D66 prijzen de uitkomsten, maar vinden dat premier Rutte zich heeft laten overrompelen aan de Europese tafel. VVD-fractievoorzitter Stef Blok, partijgenoot van Rutte, is, zoals natuurlijk wel te verwachten viel, tevreden over Rutte en het bereikte resultaat. De VVD had een aantal duidelijke randvoorwaarden gesteld. We wilden niet naar een Europese politieke unie, dus geen enorme overdracht van bevoegdheden. We willen ook niet dat alle Europese landen gezamenlijk geld gaan lenen, dus voor elkaar garant staan, de eurobonds. En gelukkig is dat er ook niet uitgekomen. Nu zegt het CDA bijvoorbeeld uw coalitiepartner... in het demissionair kabinet. Uh, Siebrand van Haasma-Buma zei bij ons... Uh, Rutte die heeft zich laten overrompelen. Want er is meer afgesproken dan hij ooit had gedacht. Wat vindt u van die kritiek op uw partijgenoot Rutte? Ja, de heer Buma... ...kiest in campagnetijd een hogere toon dan wij van hem gewend zijn. De heer Buma pleitte afgelopen dinsdag voor een Europese bankenunie... ...dus waarbij echt alle Nederlanders gezamenlijk ook garant zouden staan... ...voor banken in Spanje en Italië. Dat is er gelukkig niet uitgekomen. Maar heeft Rutte zich niet laten overrompelen aan die tafel? Nee, Rutte heeft van tevoren heel duidelijk gezegd... dat wij niet eh, willen richting een Europese politieke unie... dus echt massaal bevoegdheden overdragen. Dat wij ook niet garant willen staan voor alle schulden van andere landen... door gezamenlijk leningen uit te geven, die eurobonds... of door een bankenunie aan te gaan, zoals het CDA onder meer wilde. Um, waar wel mee akkoord gaan, is onder zeer streng, strenge voorwaarden... landen helpen waar Nederland grote exportbelangen heeft. En onder strikte voorwaarden is dat... Ontkent u dat Nederland bevoegdheden uh, heeft overgedragen vannacht? Er zijn geen nieuwe bevoegdheden naar eh, Brussel gegaan. We hebben al eerder met elkaar afgesproken dat eh, alle landen in de euro zich moeten houden aan regels als het gaat om staatsschulden en eh, tekorten. En als dat niet zo is, dat eh, er dan vanuit Brussel sancties kunnen volgen. Hoe komt het nou toch dat de een zegt er zijn wel nieuwe bevoegdheden naartoe gegaan en u zegt dat is niet zo. Dat begrijpt toch niemand meer hoe het nou zit? Nou, er naderen verkiezingen en u noemde net de heer Buma... die heeft er bang bij om een beetje modder te gooien. En andere partijen doen dat ook in deze tijd. Heeft u het over de heer Wilders bijvoorbeeld? Die uh, zegt dat Rutte Slaafs op de knieën voor Italiaanse en Spaanse maffia is gegaan. Nou ja, dat is een uitspraak die hij iedere week doet. En als er een eurotop is, dan wordt hij ook weer eens opgebakken. Ja. U, u straalt uit. Uh, campagne, campagne, daar doe ik liever niet aan mee als het over Europa gaat. Ik doe mee aan een verkiezingscampagne. We hebben over Europa als VVD ook een heel helder verhaal. We hebben belang bij een gemeenschappelijke markt omdat we een exportland zijn. Maar we hebben geen behoefte aan het eindeloos overdragen van bevoegdheden naar Brussel of Nederlands belastinggeld. En Dat is gelukkig ook niet gebeurd op deze top. Stoort u er zich eraan dat zo'n onderwerp over de financiële crisis onderdeel is van de verkiezingscampagne? Nee hoor, het is een belangrijk onderwerp. Het is ook terecht dat partijen daar duidelijkheid over geven. En de VVD volgt niet voor het eindeloos overheven van bevoegdheden of geld naar Brussel. En wat u betreft is premier Rutte vannacht binnen die grens die u aan heeft gegeven gebleven? Heeft het Nederlandse belang daar goed gediend? Absoluut. Stef Blok was dat in gesprek met verslaggever Marcel Bril.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 weinig Groot, als de rook om je hoofd is verdwenen. Deze week heeft de bondscoach van de Nederlandse wielerploeg, Leo van Vliet, zijn olympische selectie gecompleteerd. Nadat eerder Liewe-Westra en Niki Terpstra uh, waren geselecteerd, kwamen daar deze week nog een paar mannen bij. Namelijk uh, Bouke Mollema, Lars Boom, nee niet Bouke Mollema, Robert Geesink, Lars Boom en Sebastian Langeveld. En Leo van Vliet is hier. Goedemorgen meneer van Vliet. Goedemorgen Thijs. Uh, vooral de deelname van Robert Geesink kwam voor veel mensen toch wel als een verrassing. Hey, ik geloof dat hij zelfs morgens meldde, de dag na het NK, ik heb er toch zin in. En een paar uur later was die geselecteerd. Wat is er gebeurd? Ja, nou, het was ook een beetje een toevalstreffer. Kijk, uh, ik heb ook duidelijk bij een hoop renners aangegeven... dat de NK gewoon belangrijk wordt. Het was uh, een zwaar parcours. Uh, en toch nog een van de wedstrijden met veel kilometers. Uh, van, uh, nadat het voorjaar natuurlijk voor, door een hoop klassieke renners... ja, niet helemaal meegevallen waren. Terpstra heeft natuurlijk wel uitgeblonken. Die won zondag. Die won uh, zondag, maar die heb in het voorjaar natuurlijk ook heel goed gereden. Die was ook al aangewezen. Ja. En uh, ja, ik vond dat Boom nog te weinig had laten zien. Ik, ik, uh, en er waren meer renners die in de klassiekers... Ja, door allerlei omstandigheden... Ba Sebastian Langeveld natuurlijk met die valpartij. Er ja, was tegen een uh, toeschouwer opgelopen, hè. die brak zijn sleutelbeen. Weet je ja. mensen nog wel waarschijnlijk, die beelden. Zag ja, dat uit. hij op het fietspad reed. Nou ja, daar hoort hij niet te rijden. Dus, uh... het was zijn maar dat weet, dat weet ja. hij nou ook, dat het beter niet kunt doen. Ja. Maar uh, daardoor... Uh, en dan krijg je natuurlijk wat etappenwedstrijden... waar, waar je natuurlijk uh, niet de klassieke renner kan zien. Nee. En, ja, dus die laatste WK. Of NK. Die was gewoon heel belangrijk om te kijken. Maar het gekke was... Geesing had gezegd... Ik wil er eigenlijk niet naartoe. Het is niet mijn parcours. Hij, nou, zeg, oh, hij zegt ochtend, wilde de wel Ik, doe het, ik wil het toch. En dan meteen was hij gezegd. Ja, dit. maar hij is wel iemand die graag wil. Alleen hij wist zelf ook niet waar hij stond. En dat is voor mij ook een beetje onduidelijk. En ja, in de klassiekers was het een beetje tegengevallen. De Waalse klassiekers. Ja. En het parcours, ja, door velen wordt het gezegd: ja, het is een sprintparcours. Maar je ziet de laatste weken ook dat Kevin is, natuurlijk, ook een heel ander idee over het parcours heeft. Dat, dat is een hele goede sprin sprinter. En het parcours in Londen, daar zit toch een, een regenbouw in. Ja, berg maar, het, het vreemde is: je rijdt een kilometer of zeventig om en dan kom je op een circuit. Bij Box Hill. En dat is een beklimming. Dat is te vergelijken van in Limburg met de Kamerig. Ja, dat is een nou, redelijke klim van een aantal ja, kilometer. Ja, nou, dat is wel 2,5, 3 kilometer. En dat is daarmee te vergelijken. En daar moet je, moeten ze negen keer op. En ik denk voor de echte sprinters dat het heel moeilijk wordt. om Als de, als de wedstrijd hard gemaakt wordt. Er zit nog een punt aan dat uh, je rijdt dus maar met vijf renners. Even afmaken. Kevin Dees heeft, heeft uh, 4, 5 kilo verloren om goed mee die berg ja, ja, over te ja, kunnen ja, daar. ja. ja. Ja, en ja, die wil daar olympisch kampioen worden. Ja. Hij heeft vorig jaar wel een soort voorbereidingswedstrijd gereden... maar dan reed ze maar twee keer over die heuvel en dan had hij het ook moeilijk. Mm. Uh, dus ja. ik denk uh, dat wij met onze renners, met Terpstra en, en zeker ook met Geesing... Uh, kijk, Geesing kan natuurlijk wel een klim van 2,5 kilometer aan. Hij zei... En hij heeft ook klassiekers goed gereden in het verleden. Maar hij zei, ik ga om, uh, als, als knecht eigenlijk mee. Jij zegt nu hier, u zegt nu hier het is een soort kopman toch ook? Ja, zeg maar gewoon jij, hoor. Ja, dat mag eigenlijk niet. Nee, nou, ik vind het veel prettiger. Oké. Okay. Is die Kopman, Gezi? Nou, ik denk, dat, ik, denk dat, uh, ik denk dat we met Terps gaan... een, een uitzonderlijke positie hebben. Maar om het nou Kopman gelijk te noemen... omdat, ja, als twintig man weg zijn... dan wint Terps ook niet zomaar de sprint van zo'n groep. Nee. Kijk, als je over Kopman praat... dan praat je toch eerder over een tombone of wat. Dan kun je zeggen, ja, daar gaan we voor focussen. En dan, als we dan een heleboel sprinters hebben... Ge... eruit hebben gewerkt onderweg... Dan, dan kan Tom Boom natuurlijk in een goede groep wel makkelijker winnen. Maar wij, wij moeten toch een beetje als vrijbuiters rijden. We hebben geen veel winnaars. En ik denk dat Gezing daar ook gewoon in past. Ja. En, uh... Dan nog even Lars Boom. Daar, daar heeft u een soort uh, psychologisch spel mee gespeeld. Want die, die wilde heel graag. En dat heeft in de, een van de voorjaarsgoedziekers ook goed gereden. Maar u zei steeds, het is nog niet genoeg. Hij moet meer laten zien. Nou ja, ik denk dat Lars Boom meer kwaliteit in zich heeft als dat hij laat zien. Ik weet niet of je nog kan herinneren hoe hij een paar jaar geleden Nederlands kampioen werd. En hoe hij een etappe in de Ronde van Spanje won. En ik vind dat hij gewoon veel meer uh, zijn moet laten zien. En veel meer wedstrijden kan winnen. En, en, maar is dat ja. dan gewoon luiheid? Ja, dat is niet... Ja. Wat, ik, wat, wat, ik zeg dat hij meer kan en of dat luiheid is. Ik, hij is een speciale jongen, maar dat, dat maakt het ook speciaal dat je hem er eigenlijk toch bij moet hebben omdat hij, hij is toch weer, hij klopte toch, Kevin is weer een paar weken geleden. En uh, je ziet ook de laatste weken dat hij toch goed rijdt. En uh, nou ja, ik denk dat ik het signaal een beetje afgegeven heb dat het niet logisch is dat hij zomaar meegaat. En, want u en u ik probeer hem denk, op, denk, op mijn hem. manier een beetje te motiveren. Ja, we heeft een gesprek met hem hierover gehad, toch? Ik heb van de week, voordat ik hem selecteerde, heb ik, hem, heb ik even met hem afgesproken. En hebben we duidelijk uh, ja, daarover gesproken. En toen heeft u gezegd, zie... kom op ga eens fietsen, zoiets. Nou ja, weet je, dat is, uh, hij is professional... en hij, hij rijdt natuurlijk bij de Rabobank. En uh, daar begrijp ik ook wel dat het voor hun ook wel eens moeilijk is. Ja, dat heb je met... Om hard te fietsen? is het natuurlijk wel eens... Sommigen moet je gewoon veel meer achter de broek zitten. En uh, hij is er een. En hij realiseert zich dat zelf ook wel een beetje. Alleen ja, wel het is het zonde wat, wat als wat je al tien jaar denkt... ik heb niet genoeg gedaan ja. mijn, in mijn carrière. Maar hoe, hoe motiveer je zo iemand? Hoe doet u dat? Nou ja, ik heb zo lang mogelijk gewacht... Uh, maar ik, ik heb een heel goed gesprek gehad. En ik, ja. het eerste wat ik ook zeg, dat ik zijn kwaliteit en natuurlijk heel hoog op staan. Ja, Alleen, als ik, wil complimenten hem, ik wil geven dat hij daar. Dan... Uh, ik weet zeker dat hij ook de Olympische Spelen goed gaat rijden. En hmm. dat hij uh, zijn programma nu. En, ja, hmm. weet je, het is, ik, ik ben niet zijn trainer. Ik ben niet zijn uh, psycholoog, zijn mentor of zijn uh, coach, zijn uh, normale ploegleider. En uh, ja, het is een beetje een apart geval, maar wel. Als wielraad ja, natuurlijk een superkwaliteit. Ja. Dan de Tour. Begint uh, morgen. Veel zin in? Ja, ik heb er wel weer zin in. Dat is ook mijn beroep, een beetje televisie kijken. <laughs> ja. Heerlijk. Laten we maar ja. gewoon de handvraag stellen. Wie gaat er winnen volgens u? Ja, normaal gesproken gaat het tussen Evans en uh, Wiggins. En Wiggins heeft tot nu toe dit jaar laten zien dat hij dat beter is. Maar die heeft nu, Evans heeft de Tour wel een keer gewonnen. En een keer één of twee keer tweede, volgens mij. Dus die heeft wel een, een betere track record daarvoor. Maar ik denk dat, zoals hij weekends bezig ziet... alles waar wat hij was, heeft hij gewonnen. Dat wordt een spannend duel. Maar da daartegen kan het natuurlijk ook wel weer... Uh, verrassend zijn voor andere renners. Ik hoop dat er ook een beetje verrassingen tussen zitten. Zeker Jonge? vanuit de Nederlandse kant. Martijn de Jonge hier ook aan de tafel. Fotograaf van walvis en dolfijnen. Onder andere gaan we het zo over hebben. Heeft u een beetje zin in een tour? Ja... Hoewel, ja, het lijkt, wel heel, heel erg, lijkt mij wel heel erg lang, drie weken achter elkaar. Ik uh, hou zelf ook van fietsen op de racefiets. Vorig jaar een trek eindelijk maar eens gekocht... naar mijn Koga Miyata twintig jaar lang uh, afgereden hebben. Aha. Maar ja, wat ik al zei uh, net tegen uh, Leo, was dat... Uh, ja, goed, we weten natuurlijk allemaal dat je op een uh, boterham met pindakaas... geen drie uh, weken achter elkaar fietst door Frankrijk. Nou, wel als ze het allemaal eten. Ja, maar kan je ze hey. maar zover. Maar de, de, de, daarmee bedoelt u, ik heb er niet zoveel zin in, want weer doping gezeur. Nou ja, dat weet je niet, maar bedoel, er is zoveel beest dat je denkt van... kunnen ze op een gegeven moment daar een uh, punt achter zetten van het is nu geregeld. En dan kan je voor zoveel keer weer gedonden rond uh, Armstrong of zo... wat hij nou weer gedaan heeft of niet. Kan het juist ook wel weer spannend maken, toch, de Tour? Ja, het op wat. medisch gebied misschien, voor chemici. Nee, dat is wel erg negatief. Sorry. Ja, ik houd het zelf niet langer een uur vol. Dat vind ik al mooi als ik de ronde hoep haal. Ja, oh, die heb ik laatst ook nog gefietst. Nou, weet nou, komt nog steeds. <laughs> maar daarna moet je inderdaad wel meer eten dan die ene boterham met pindakaas om verder te kunnen. Dat is misschien dan het probleem. Moet u gewoon nog een boterham met pindakaas nemen? Ja, nou, dat is een goed advies thuis. <laughs> Graag gedaan. Meneer Van Vliet, van welke Nederlanders verwacht u het meest in de Tour? Um, nou, uh, we hebben één voordeel. De, de kwantiteit is natuurlijk erg hoog. Dat 18. Is alleen 18, dat is zeg maar bijna 10 procent van de deelnemers. Nou ja, ik zou zeggen, daar moet natuurlijk wel een keer wat uitkomen. Mart Smeets zat hier van de week en die zei van... ik denk dat we eindelijk weer een keer een etappe winnen... en zelfs een goede kans maken om de gele trui te dragen. Ja, nou ja, die, kijk, ik kom uit de tijd dat dat gewoon... Normaal dat, was. Ja. Dat het normaal was en, en nou ja, dat vijf etappes al niet bijzonder was. Maar ik, ik heb ook wel zo'n gevoel, alhoewel, het moet gebeuren. En ik denk ook als er, als er één etappe gewonnen, dat er ook meer gaat gebeuren. Dus... Ja, dan heb je de wet van Murphy, ja. weet je wel. Erik Dekker, die heeft natuurlijk ook jaren gereden. Die wint ineens drie etappes en kan hij kan helemaal om dat is ook het mooie van het fietsen bij voetbal. Als je natuurlijk uitgeschakeld bent, ben je eruit. Ja. Maar als, je, als ze morgen allemaal uitgeschakeld wordt, als er niemand goed rijdt in de proloog... dat zegt voor de tweede rit niet. Nee. Stel nou dat, um, dat, dat bijvoorbeeld Geesink enorm tegenvalt. Gaat u, kunt u dan nog zeggen, nou, ik weet niet hoor, of ik je nog meeneem naar Londen? Nou, je kan altijd nog wel wisselen, maar dan is het meer met blessures of iets. Maar ja, weet je, ik ga een beetje van het positieve uit. En uh, ik denk dat Geestingen, en dat geeft hij zelf ook aan. Als, als hij een goede als hij een Tour gereden heeft... Hè, buiten blessures of valpartijen, dan kan er altijd, met wielrennen kan er ook altijd wat gebeuren. Peter Wien is voor de proloog van de Tour wel eens uitgeschakeld geweest. Dus dat hij aangereden werd. Dus dat, dat, dat, dat zegt niks. Maar ik, ja, ik, ik denk zo niet. En, en een week later, kijk, de conditie is dan wel goed, al rijd je de tour uit. Ja, dan ben je ja. meestal wel fit als je eruit komt. Maar ja, als je, je bent tour bent juist uitgeput, dan... natuurlijk, toch? Nou, bepaalde renners niet. Ik, hmm. ik fietsde zelf vroeger ook, en ik, ik was voor na de tour vo, voelde ik me beter als voor de tour. Wie zou de Nederlandse verrassing kunnen worden? Wie zeg jij van, nou, hou die in de gaten, want die zien we allemaal niet, maar ondertussen. Nou ja, weet je, Mollema is toch een beetje op de achtergrond. Maar was het ook en... niet zo goed van het weekend? Ook nog niet zo goed en de Ronde van Zwitserland ook nog een beetje. Maar Mollema is, ja, dat is toch een beetje een. Het is eigenlijk een beetje een niet-wielrenner, weet je. Hij doet het allemaal op zijn eigen manier. Hij wil ook geen wetenschappelijke dingen. En, en, en, uh, hij kijkt helemaal niet naar zijn wattage op zijn gevoel. En dat vind ik ook wel positief. En die kan er zo maar ineens zijn? Denk nou denk ja, ja, de Ronde van Spanje. Je hebt vorig jaar natuurlijk heel goed gereden. Dus ik, ik, ik denk dat uh, Mollema ook wel ver gaat komen. Radio 1 Sportzomerbus. Ja, die staat vandaag in Brabant. Verslaggever Mark Robin Visser die viert op een basisschool de start van de zomervakantie. Um, ja, ik neem aan, Mark Robin, dat die kinderen helemaal uitzinnig zijn van vreugde vandaag. Ja, wat dacht je, wat dacht je. Ik zal het eens even aan Naomi en Laura en Riley vragen. Hebben jullie zin in de vakantie of gaan jullie liever nog een paar weken door? Nou, ik heb wel heel erg zin in de vakantie, maar school is ook heel leuk. Ja? En jij dan? Wat doe jij liever? Vakantie vieren of naar school gaan? Nou, ik vind het allebei heel leuk, maar uh, de zomer, de groot... De Vakantie, dat vind, daar ga ik me soms, maar de laatste week wel eens een beetje vervelen. <laughs> zeg, Riley, ben jij al aan vakantie toe? Ja. ja? ja, ja. Ben je moe, jongen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Heb je hard gewerkt in groepen? Want jij bent uh, van groep 7, hè? Dus je bent straks ga je naar groep 8 en bij de oudste. Ja. Dat is ook... Dan moet je je wel op voorbereiden, natuurlijk, hè? Ja, dat is wel heel gaaf, eigenlijk. Gaaf? Ja. Groep 8 is een hele goede groep om in te zitten. Zeg, mm -hmm. moet je eens luisteren. Ik ben hier natuurlijk niet alleen maar omdat het zomervakantie is, hè? Dat weet jij wel, hè, waarom ik hier ben? Ja. Vertel eens, waarom ben ik hier ook alweer? Nou, omdat uh, juf Marie-José, juf Annie en meneer Willem-Jan... <tie> die, uh, die gaan van school af, zeggen Die gaan van school af. Juf Marie-José, meneer Willem-Jan en juf Annie... die staan hier prachtig, allemaal met cadeaus in de hand. Samen vertegenwoordigen zij 128 jaar ervaring in het basisonderwijs. En ze gaan alle drie weg... Dat is toch wel een aderlating. Wie is het langst van jullie? Hoe lang? 45 jaar. Bent u hier ook begonnen, hier ik in nieuw Ik ben begonnen, ik ben nooit ergens anders geweest. Altijd in nieuw gebleven. Ik ben er ook gaan wonen, dus... En nu gaat u weg? Ja, wel school, maar niet van het dorp. Nee, dat, dat begrijp <laughs> ja. ik wel. Zeg, gaat u vrijwillig weg of uh, moet u uh, eruit vanwege de pensioenleeftijd? Nou, ik heb nog niet uh, de juiste pensioenleeftijd, want ik word in december pas 65. Maar ik ga nu weg omdat ik geen schooljaar ga opstarten wat ik niet af kan maken. Nee. Jullie hebben heel veel jaren meegemaakt. Hoe hebben jullie ja. het onderwijs ook zien veranderen? Nou, het onderwijs is wel degelijk veranderd. Want er is veel meer papierwerk bijgekomen. En dat verschil, dan merk je heel erg goed. Wat Zaterdag... moet je opdoen dan allemaal op papier? Alles van de kinderen opschrijven. Zodat de andere groepen er weer op verder kunnen borduren. En dat is natuurlijk ook wel erg goed. Maar het is wel heel erg veel tijd. Ja. En... Wij, vinden dat zelf, wij merken dat gewoon ook aan de kinderen. He, de kinderen die weten dus eigenlijk best een heleboel dingetjes. Geven wij door aan de andere groepen. Dan ja. kunnen ze al beginnen met waar wij gebleven zijn. En dat was vroeger wel eens anders. Ja. Dus dat is best een pluspunt. Hoe ging dat, hoe ging dat vroeger dan? Vroeger ja, dan kwamen de kleuters bij mij kijken. En dacht je... Uh, zo. ja, eigenlijk zomaar ook. even gewoon in het lokaal bekijken en dat was het. Ja. Zeg, uh, meneer Willem-Jan... Zijn jullie allemaal op een first name basis hier uh, in het, uh, op school? Mogen de leerlingen allemaal gewoon je voornaam noemen? Uh, of is dat alleen vandaag? Dat wel, maar uh, sommigen houden zich daar niet helemaal aan. De juffrouws worden allemaal wel met hun voornaam genoemd. En ik vind het altijd jammer dat ze mij meneer Verkouter noemen. Terwijl ik eigenlijk meneer Verkouter heet natuurlijk. U wilt ze ook liever bij uw voornaam genoemd? Dat zou ik heel prettig vinden, ja. ja. Zeg, u, u heeft zich de laatste tijd in het bewegingsonderwijs uh, bezig gehouden? Dat klopt, ik uh, doe dat al een jaar of twintig. Ik gaf in alle groepen uh, gymles... Ja, vroeger noemden ze dat gewoon gymles. Ja, was... Tegenwoordig praten we over bewegingsonderwijs, maar vroeger was dat gewoon gymles. De naam is veranderd, maar is het inhoudelijk ook veranderd? Ja, ja. Er wordt heel anders lesgegeven. Vertel. Ik had vaak grote groepen en ik liet ze dan in drie groepen tegelijk werken. En dat werkte fantastisch. Het, zetten, het klaarzetten van de spullen kostte wel eventjes tijd, maar als het dan eenmaal stond... konden de kinderen direct aan de slag, na een korte uitleg. En dan gingen zij werkelijk zelfstandig aan de slag. En ik begeleiden ze daar waar dat nodig was. En vroeger? Hoe ging dat, hoe ging dat dan vroeger? Vroeger werd er veel klassikaal les ja. gegeven. Dan had je bijvoorbeeld twee stelringen en dan moesten 36 kinderen aanhangen. Dan sta je eindeloos in de rij. Dat kan precies. ik me inderdaad nog wel herinneren. Wachten ja, tot je aan de beurt. Heel, uh, mensen, heel veel mensen uit vroegere tijd een bekend fenomeen. Ja, en dan moest ik ook nog eens een keer over de bok... en dat lukte dan ja, niet. En precies. En, Als je dan nog geen uh, sportief lijf had... en <laughs> je werd dan ook... Dank rood. u. <laughs> nee, nee, dat is niet persoonlijk ja, bedoeld. Nee, nee, nee. Nou, goed. Dat is niet persoonlijk bedoeld. Maar uh, ja, dat kwam voor, ja. Er zijn dus ook mensen die uh, opgegroeid zijn met een hekel aan gymnast. Dat geloof ik direct. Ja, ja, ja. ja, nee, dan wordt het zaadje al gelegd natuurlijk, ja. hè? of niet? Ja, het ja, ja, ja. Ja. Nou, is maar net hoe je er zelf mee omgaat. Ja. natuurlijk. Dat moet wel als laatste gekozen worden vroeger. Ja, als, als, als laatste. Was als u dan. er ook zo een dat u altijd als laatste op de bank bleef zitten? Gelukkig of niet. niet. Gelukkig. Nee, u niet. Maar ik nee? kan me wel voorstellen dat dat heel vervelend is. Ik kan u garanderen dat dat heel vervelend is, ik weet er alles van. Zeg, nu zijn jullie, of deze school eigenlijk, is exemplarisch voor wat er in Nederland gaat gebeuren. Er gaan de komende jaren heel veel docenten uit het basisonderwijs met pensioen of eruit, zoals dat gez uh, gezegd wordt. Hè. Wat betekent dat nou voor een school, voor een basisschool? Heeft u daarover nagedacht? Ja, voor onze school zeker, want wij hebben eigenlijk collega's die al heel lang hier op school staan. En de oude gaar, om het zo eens te zeggen, die gaan van lieverlee afvloeien. Ja. Maar daar krijgen we toch weer eh, jongere mensen voor terug. En dat moet, vind ik ook. Hey. Ja, nou, dat is natuurlijk ook de bedoeling. Sorry? Ja. Maar wel minder. Want wij gaan met z'n ja. weg. En er komt een paar anderhalve leerkracht voor terug. Anderhalf klinkt een beetje raar, maar... Nou ja. Ja. Qua uren natuurlijk dan, hè? Ja. Ja. Nou is het natuurlijk zo dat het aantal kinderen ook langzaam wat afneemt. Maar er wordt toch wel gezegd dat er een docententekort dreigt te ontstaan. Aan de andere kant zie je ook dat de belangstelling voor het vak... onder studenten afneemt. Begrijpen jullie dat? Nou, dat, dat begrijp ik best wel. Kijk, vroeger was het een ideaal beeld. Je stond voor de klas. En uh, dat was het. Maar als je nu al het werk ziet en hoort... en ook het werk van de stagiaires die je dan op school krijgt... dan denk je, ja, het is heel begrijpelijk. Ja. Dat ze het niet allemaal weer willen. Nee. Het is niet alleen maar het mooie aan de buitenkant. Het is hard werken zien. voor een vrij lage beloning. Want, mag ik even zaken met jullie doen? Wat verdien je als je nou aan het eind van je carrière bent? Wat verdien je dan als je fulltime voor de klas staat, zo ongeveer? Geef me dus een indruk. Ja, of ja, ik zeg... 20... Noemen ze een nummer? 2000 euro. Netto. 2000 netto aan het eind van je carrière. Bruto had ik als laatste 3200 euro. Bruto. dat gaat heel veel af. Dus... Dat is niet echt een ontzettende vetpot. Dat ja, is geen vetpot. Maar het is wel een leuk beroep, denk ik. toch wel. Het is hard werk. Ik vind het een fantastisch beroep. Ik heb geen spijt voordat ik het gedaan heb. Ik wou het al in mijn negen jaar, dus. Er wordt hier nog wel een traantje weggepinkt, denk ik, vandaag in Daar Er wordt wel moeilijk mee vandaag, Ja. Ja. ja. Je houdt het en, en nu? Ja, nu ook. Zal ik u even vasthouden, juf? Gaat het? Kom op, hoor. Ja. Het gaat Want, prima weer, het gaat ja, prima. Ja, ik zie het. Het helemaal vol, je het zeg. Het zit 40 jaar vol als je het niet leuk vindt, hè? Nee. Zeg, moet, weet u wat? Een, nieuw, een afscheid is natuurlijk ook een nieuw begin, hè? Ja, voor mij wel. Ik, ja. ben, ik, ben al, ik heb al afscheid genomen, dus ja. uh, ik ben al met andere ja. dingen oh, bezig. Oh, oh, oh. Wat zegt u? U pakt uw vogel... Ja. Mevrouw heeft een vogelkooi gekregen. Ik kwam even aan de kant schuiven. Ja. Ik wens jullie allemaal een, nog een fijne afscheid vandaag Dank en een heel goed... Nieuw begin. Dank u. Zet hem op. En een beetje huilen is gezond hoor. Ik ben wel hard voor mezelf hoor. Sterke, sterke. Groeten uit Nieuw Vossenmeer. Dankjewel Mark Robin Visser. Het is uh, half twaalf. Tijd voor de hoofdpunten van het Nieuws. Jan van der Putten. In de Tweede Kamer klinkt kritiek op premier Rutte na de Eurotop in Brussel. Er komt nu toch steun voor de banken, terwijl Rutte geen nieuwe crisismaatregelen wilde. De meeste partijen in de Kamer zijn blij met de afspraken die in Brussel zijn gemaakt. Zo'n 1500 medewerkers van Rijkswaterstaat in Utrecht werken vandaag gedwongen thuis of ergens anders. Want hun kantoorpand Westraven aan de A12 wordt onderzocht op trillingen die gisteren werden gevoeld. Het pand werd gisteren ontruimd en gaat pas open als de oorzaak bekend is. In het noordoosten van India hebben bijna een miljoen mensen hun huis verlaten vanwege overstromingen. Die worden veroorzaakt door moesonregens die sinds twee weken over het gebied trekken. In de provincie Assam zijn minstens 27 doden gevallen door de overstromingen. En op de politiebureaus hangt vandaag de Nederlandse vlag half stok. Dat heeft te maken met het verongelukken van een politieman van het korps IJsseland... vorige week in Groot-Brittannië. Vandaag is de uitvaart. En Binnenlandse Zaken heeft de ze daarom gevraagd de vlag half stok te hangen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen de wonderenwereld onder water gezien door de ogen van fotograaf Martijn de Jonge. En het favoriete sportmoment van sportzomerluisteraar Martin den Hengst. En wilt u uw favoriete moment voorzien van een mooie persoonlijke herinnering? Dat kan op onze website radio1.nl.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 50 ways to say goodbye, train. Mensen met schulden moeten respectvoller worden behandeld. Dat vindt Nationale Ombudsman Alex Brenningmeijer. Hij zegt dit in een rapport dat hij opstelde... naar aanleiding van klachten over de gemeentelijke schuldhulpverlening. Vandaag verschijnt dat rapport. En verslaggever Roel Pauw is in gesprek met de ombudsman. Brenningmeijer ziet twee rode draden... in de klachten over schuldhulpverlening. De eerste is het gebrek aan maatwerk. Die ene persoon met schulden is de andere niet. Iemand heeft een probleem in verband met een huis... En een hoge hypotheek. Een ander uh, die heeft zijn baan verloren en is daardoor in financiële problemen gekomen. Of een combinatie daarvan. Mensen worden ziek. Dus je moet echt kijken naar de achtergrond van mensen. En wat dan de meest effectieve aanpak is van de schuldenproblemen. Een ander belangrijk punt is dat mensen met respect behandeld willen worden. De beste kan het zo ongeveer overkomen dat je, eh, dat je echt een schuldenprobleem krijgt. Dan is het wel vervelend als je ook nog eens als een loser behandeld wordt. En dat was eigenlijk een rode draad in contacten met mensen met schuldenproblemen. Dat ze zeiden, we willen gewoon met eh, respect behandeld worden. Want ja, we hebben ons leven ook ons best gedaan. En er zijn natuurlijk mensen die echt door eigen schuld in de schulden zijn gekomen. Maar heel veel mensen zitten gewoon met een last. Het probleem wat opgelost moet worden. De ombudsman komt nu met dit rapport omdat het aantal mensen met schulden door de crisis flink toeneemt. In 2007 kregen 47.000 mensen schuldhulpverlening. Vier jaar later waren dat er bijna 30.000 meer. En bovendien zijn de gemeenten vanaf volgende maand verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening die krijgen er dus een enorme bak werk bij. Precies, gemeenten moeten dat goed oppakken. En wij hebben gekeken naar een aantal raadgevingen voor gemeenten. Is samenwerking met gemeenten, in samenwerking met deskundigen... is samenwerking met mensen die in de schulden kwamen. En dan kom je uit bij belangrijke onderwerpen als... het moet maatwerk zijn, mensen die, die moeten op een gelijkwaardige manier behandeld worden... mensen die moeten goede informatie krijgen. Want soms... We kunnen de problemen ook alleen maar verergeren als men uh, verkeerde informatie krijgt. Mensen moeten betrokken worden ook bij de oplossing. De overheid moet niet over de belangen van mensen gaan beslissen. Maar gewoon overleggen wat is nu een verstandige uh, aanpak in deze situatie. En dat heeft ook een poster opgeleverd die elke gemeente kan ophangen. Overal mm. op elke deur. Ja. Ik heb hem bekeken en wat me opviel was dat er eigenlijk zoveel voor de hand liggende dingen in staan. Informeer mensen. Informeer wie er betrokken is bij die schuldhulpverlening? Ja, het, je hoeft geen wonderen te verrichten om het goed te laten lopen. En dat is natuurlijk hoopgevend. Uh, tegelijkertijd merken wij in ons werk dat het heel belangrijk is... om dit toch gewoon goed op een rijtje te zetten. En ook aan de muur te hangen, hè, dat, dat het een herinneringspunt is. Want in de dagelijkse praktijk, de gemeente krijgt te maken met grote aantallen... dat men het toch heel bedrijfsmatig probeert aan te pakken. Ja, hoe zit het dan met maatwerk? De gemeente moeten er nu mee beginnen. En we geven de gemeente eigenlijk de handreiking van: kijk, als je het zo aanpakt, dan herkennen mensen het en dan voelen mensen zich ook veilig bij deze vorm van schuldhulpverlening. Gaat u over een jaar weer kijken hoe de gemeente het er vanaf brengen? Wij houden dit in de gaten. We krijgen natuurlijk nog steeds klachten. Dus we kunnen die klachten nu ook langs de meetlat leggen die we zelf samengesteld hebben. En we houden steeds de vinger aan de pols. En het kan best zijn dat we over een jaar zeggen... nou, het is goed om weer eens een signaal te geven over dit onderwerp... aan de hand van de ervaringen van dat moment. Wat ik wel hoop is dat nu de gemeenten veel meer taken krijgen... in de sfeer van het sociale beleid, in de sfeer van jeugd en in de sfeer van schuldhulp ze inderdaad betere verbindingen weten te leggen. En dat eh, mensen die problemen hebben, en of dat nou schulden zijn... of met kinderen, of noem maar op, of een samenstel van problemen... dat die één contactpersoon krijgen bij de gemeente... die wel overzicht heeft voor die ene persoon. Ombudsman Alex Verslaggever en die Houtkamp staat bij de Europese kampioenschappen atletiek. Het is nu de derde dag en hij praat ons bij over de 200 meter voor mannen. Waar we aan de tweede serie bezig zijn met de grote favoriet voor een gouden medaille op dit Europese kampioenschap. En dat is een Nederlander, Tjorendi Martina. De enige Europeaan die dit jaar onder de 20 seconden heeft gelopen. Hij loopt in eh, baan 6. Het zijn de series 200 meter. Drie Nederlanders doen mee in de volgende serie Patrick van Luik. En in de laatste serie Gerald Veller. En uh, de heren zijn goed weg. Zoals vanochtend ook al goed Rutger Smit en Erik Kadee waren bij het discuswerpen. Want zij hebben de finale gehad. Een moeilijke bocht voor Martina. Nu moet hij even flink aanzetten. Want hij, uh, uh, ja dat doet hij ook. Hij gaat uh, keurig. ...door naar de halve finale. Wint zijn serie, maar de bochten zijn hier heel lastig. En dat zag je ook weer bij uh, Martina in deze bocht. Maar zijn tijd van 20,74 en de eerste plaats... ...betekent dat hij in ieder geval doorgaat naar de halve finale later vandaag. Uh, hopelijk lukt dat ook voor Van Luik en voor Veller. En uh, dan uh, zullen wij later zien of ook de Nederlandse dames... ...want we hebben ook twee Nederlandse dames die op de 200 meter bij de vrouwen lopen... ...Samuel en Daphne Schippers, datzelfde kunnen doen. De eerste... Is door dat is Churendi Martina. Dankjewel, Andy Houtkamp. Onlangs werd een dode walvis, een finvissen... op de boeg van een schip de haven van Rotterdam binnengevoerd. Nou, kleinere exemplaren die zwemmen tegenwoordig gewoon in de Noordzee. De vraag is, hoe komen deze beesten hier? Of worden ze verjaagd uit hun natuurlijke leefmilieu? Martijn de Jonge die fotografeert dolfijnen en walvissen. Hij is gefascineerd door deze grootste levende zoogdieren. Dat lijkt me ook, anders zou je ze niet fotograferen. Martijn de Jonge, goedemiddag. Hallo, Goed dat goedemiddag. je er bent. Uh, mooi boek, Dank net u wel. uitgekomen. Walvissen kijken in Europa. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Um, maar eerst eventjes, uh, de, de, regelmatig hoor je berichten dat er dode walvissen uh, nou ja, aanspoelen hier en daar. Is dat nieuw? Of hoe nieuw is dat? Uh, dat, dat is relatief nieuw. En, uh, een bekende zeebioloog vertelde mij ooit: van, uh, als er veel beesten aanspoelen of doodgaan, is het over het algemeen ook een bewijs dat er veel beesten zijn. Dus je hoeft het helemaal niet. <lacht> Uh, per se alleen maar als negatief te zien. Ja. <laughs> dus ja. het is helemaal niet zielig dan ook. <laughs> nee. Nou ja, In de natuur gaan beesten dood. Dat zijn we natuurlijk nauwelijks meer gewend. We zijn natuurlijk uh, gewend om bij het minste geringste alleen niet hard te bellen. Maar in feite, als je veel zeehonden hebt, dan gaan er ook veel zeehonden dood. En dan spoelen ze ook wel eens aan. Ja, maar je kan ook denken: ze gaan allemaal dood. Maar dat is niet zo. Nou, allemaal gaan ze een keertje dood. Dat is <laughs> Ja, goed. Maar goed, het is dus niet per se erg als er ergens een dode walvis aanspoelt. Nee. Dat zegt ze. Uh, nee. Dat zijn we alleen ontwend doordat er uh, een paar even lang zoveel gejaagd is op walvissen. Dat zijn in feite uh, sommige soorten tot 10 of 5 procent van de populatie is teruggebracht. En dat lijkt nu de laatste 20, 30 jaar weer een beetje uh, terug te. Ja. Lopen of op te lopen. Maar hoe ho ho hoezo komen er überhaupt walvissen en dolfijnen voor bij onze kusten? Dat is toch zwemmend. <laughs> Oké, okay, dit wordt een heel <laughs> mooi <zo> gesprek. <laughs> nee, nee, dat, gewoon, dat, dat, dat klinkt is zo... heel tegen natuurlijk. Dat hier, uh, dat hier zitten. Er, zijn, er zijn soorten die vroeger gewoon hier normaal voorkwamen. Sowieso leefden in de Noordzee uh, veel dolfijnen. We hebben een paar honderdduizend bruinvissen bijvoorbeeld. Dat is een soort dolfijn, een klein mm -hmm. soort dolfijn. Mm -hmm. Die hebben we veel meer dan zeehonden. Alleen ja, het probleem is, dat uh, zei Leo ook al in het voorgesprek... vaak zie je alleen maar een fin van zo'n beest. Het is net als bij een ijsberg. Het grootste deel het zit onder water. Meestal zie je alleen maar een topje. Maar er zijn plekken waar je ze ook springend kan zien bijvoorbeeld. Of dat ze veel verder boven water komen, of dat ze met een staart slaan. Dat is wel heel spectaculair. Maar, is kan... het, maar ik wist niet dat wij hier in de buurt van in de Noordzee, Waddenzee, dat we walvissen en dolfijnen hebben. Dat, dat, is, dat ja, is niet dat nieuw. We, dat is ook relatief nieuw. Dat is van de laatste 10, 15 jaar. En daarom is het ook zo leuk dat ik dat uh, boek over heb kunnen maken. Omdat er ook overal plekken zijn waar je uh, de zee op kan. Je kan de Noordzee op en voor een dag of voor twee dagen. om te kijken of je walvis en dolfijnen ziet. Nee, ik ben helemaal helemaal afgereisd naar Nieuw-Zeeland om ze te zien. Maar dat was helemaal niet nodig geweest. Dat was niet nodig geweest, nee. Zeker niet. En ze, uh, voor een deel leven hier dezelfde soorten. En het is sterker nog zo dat er nu een aantal uh, plekken zijn voor de Nederlandse kusten. waar regelmatig bult terug worden gezien. Dat de zijn, eerste... ge zijn walvissen? Dat is een walvis van een meter of 15, 16 die heel goed kan springen. En tien jaar geleden spoelde de eerste dode bult terug aan... en tegenwoordig worden er regelmatig levenden gezien. Er en... zijn zeilers op zee die bijvoorbeeld opeens een bultrug zien springen. Wow. Vijftien meter lang, helemaal boven het water uit. Dat is geweldig. Dat is geweldig en ook een beetje angst aan jagen, denk ik. Als die weer één keer voor je zeilboot opduikt. Nou, zolang je maar voor je zeilboot opduikt. Ja, op je de zeilboot. <laughs> ja. Er is op YouTube een filmpje te zien van een uh, zuidkaper... dat is een, uh, ook een grote uh, walvis die op een zeiljacht duikt. En die is wel zijn mast kwijt. Alleen maar zijn mast, valt me nog mee eigenlijk. Ja. Ja. Nee, nou ja, goed, Die uh, zuidkaap ja. moet ook nog een beetje heel blijven. Maar u zegt, die die komen sinds een jaar, 10, 15 komen die voor uh, bij Nederland. Hoe Ja, hoe komt dat? in de Noordzee. Hoe komt dat? Nou, waarschijnlijk ook omdat het uh, de populatie neemt toe. Uh, er is voedsel voor ze. En waarom neemt de, de populatie toe? Omdat we niet meer op ze vissen? Ja, omdat we niet meer op ze uh, Kijk, er zijn natuurlijk voorbeelden van Japan, IJsland en Noorwegen... die nog steeds op finvissen jagen en op dwergfinvissen jagen. Dat gaat over relatief kleine aantallen. En de meeste populaties, die nemen toe. En het is wel zo dat die walvissen, ja, die worden heel groot... maar die doen er ook heel lang over om toe te nemen. Die zijn pas met 20, 25 jaar zijn ze geslachtsrijp. En dan nog kunnen ze eens in de twee of drie jaar een jong werpen. En dan is er dan maar één. Ik bedoel een tweeling of een drieling, dat komt niet voor. Dus het gaat allemaal heel langzaam om die uh, populaties te toenemen. En je moet rekenen, in Nederland uh, joegen wij tot in de jaren 50... met de Willem Barens ook op walvissen. Dus ja, uh, tot 30, 40 jaar geleden werd er heel intensief gejaagd... overal uh, around the world... Op walvissen En dat is nog nu een beetje ja. aan het herstellen. Maar als je nu tussen um, boven bij Den, hoe heet het daar? Den Helder... Um, we hadden het net over. Marsdiep. Precies, het Marsdiep tussen Den, Den Helder en Tessel. Als je daar vrolijk aan het rondvaren bent met je bootje... kan je gewoon een bult terug tegenkomen. Ja, je kunt het bult terug tegenkomen. Er is één exemplaar, die is bij uh, Ameland gezien, die is bij Texel gezien. En, uh, die hoe hoe weet afdoen, u nou dat het steeds dezelfde is? Omdat de meeste walvissen die zijn herkenbaar aan bepaalde patronen... die ze op de rugvin hebben dan op de staartvin hebben. Huh? Huh? Dus en, is er is echt en, maar eentje dat, daar. daar? Ja, dat ja, uh, ja, nee. heb je heel goed gezegd. En er zijn <laughs> er ook helemaal uh, ja, categologische van. Op internet wordt helemaal bijgehouden van... Hey, dat is dat exemplaar en dat is dat exemplaar. Zo is er een uh, beul terug in 2007, voorjaar 2007, hier gezien. Die sprong bij de Pier van Nijmuiden. Bij de Helder is die heel mooi gezien. En die is toen in de zomer naar uh, Ierland gegaan. Daar is hij gefotografeerd en gezien. En die was in uh, november weer terug bij de Pier van Nijmuiden. Een soort huisdier. Wordt het, het bijna, hè? Ja, dus we, nou, we zijn, natuurlijk gewend, we zijn eh. natuurlijk gewend alleen maar om grote dieren in Afrika te zien. Ja. Big 5 en zo, maar de grootste dieren zit in zee. Ja, ja. ja. Nou ja en dat is het mooie is dus... De... Sorry, Thijs. Uh, u bent fotograaf. U praat eigenlijk vooral over valvissen. Niet over foto's, merk ik. Ja. Nou ja, uh, fotograferen is voor het grootste deel observeren. Ja? Want, want, want waarom houdt u zo van deze vissen? Nou, het zijn geen vissen, het zijn zoogdieren. Thuis. Zoogdieren, sorry. <laughs> uh, omdat op zee staan geen hekjes of borden... of zijn geen uh, natuurbeschermingsorganisaties continu bezig. Uh, je gaat gewoon de zee op en de hoop wat te zien. En soms zie je niks en soms zie je wel wat. Je moet erg goed uitkijken. Je, er ligt wel heel veel initiatief bij jezelf. En dat vind ik wel erg leuk. Maar de kans dat je uh, voor niks de zee opgaat is reëel? Ja, maar het is altijd heel gezellig. <laughs> Als u in uw eentje op uw bootje zit, ergens ver overal vandaan. Nou, ik uh, ga meestal met groepen mee. In mijn boek worden ook allemaal plekken beschreven... die gewoon iedereen uh, kan doen... In Zuid-Spanje bijvoorbeeld, in Tarifa, onder Gibraltar... Daar kun je gewoon de zee op. In deze tijd kun je orka's zien, glienzen zien, dolfijnen zien. Vanuit Imperia, Noord-Italië kun je nu de zee op. En daar kun je, heb je een grote kans om potvissen en vindvissen te zien. Maar u zou ook reisleider kunnen zijn in plaats van fotograaf. Althans, dat, dat klinkt dit een dat beetje. Dat doe ik ook, ja. doet u ook. <laughs> ja. Kijk staan. We, we kennen de plek in Nieuw-Zeeland, Californië, geloof ik. Hè, daar kun mm je -hmm. ze zien. Maar Spanje en Italië, dat was me niet bekend. Dat, nee, dat, wordt, is het, dat is het leuke. Uh, op een gegeven moment... We waren er hier beesten aangespoeld. Dan ga je uh, afvragen van, Goh, waar leeft die nou eigenlijk? En dan ga je met mensen van naturalis praten. En dan hoor je van, ja, nee, in de Middellandse Zee zit een populatie potvissen... en er zit een populatie vindvissen. En daar en daar leven die. En daar is een zeereservaat begonnen in 1999. Uh, en als je naar de zee op gaat, heb je een goede kans dat je vindvissen dan ziet. Hoe kan je nou een zeereservaat beginnen? Waar, waar houdt dat op? Uh, er is een driehoek getrokken, dat is een goede vraag. Er is een driehoek getrokken tussen Corsica, La Specia en uh, Nice... in de Middellandse Zee. Dat heet Ligurische Zee... En dat is 90.000 uh, vierkante kilometer en dat is beschermd gebied. Daar mogen geen mijnbouwactiviteiten plaatsvinden, intensieve visserij, etcetera, vervuiling. En dat wordt redelijk uh, nageleefd en gecontroleerd. Hmm. Leo van Viti organiseert een wielerwedstrijd op Curaçao. Hebben ze daar mooie vissen? Uh, de, de zoogdieren in de buurt? Nou, ik zou even een uh, oversteek maken naar uh, Bonaire of Klein-Bonaire. Maar ook bij Curaçao heb je kans op tuimelaars bijvoorbeeld zitten. Uh, tuimelaars. Dolfijnen. Ik Dat is duimelaars. een huis aan Top. zee. En uh, ik, uh, regelmatig zie je dolfijnen voorbij komen. Ja. Hele scholen. Vanuit de woonkamer? Ja. Nee, okay, echt? Ja, super. Klinkt als een goed huis. Ja, nou, ja, het is ook een mooi huis. Ook. lijkt me een mooie plek voor een uh, fotograaf. of ja. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Uh, ik zie ja, je wel eens... Ja, uh, nee, maar je, weet je, het is heel... Uh, omdat je, daar, Ik ben ook niet, niet altijd zo met de natuur bezig. Maar je denkt altijd een dolfinarium of weet ik het. Ze dus hebben daar ook een, een dolfijn... Uh, Opvangplek. Ja, en, en voor kinderen, weet je, autistische kinderen. En uh, maar ik wist eigenlijk ook niet dat die daar zomaar rondzwemmen... En, uh, ze hebben ook wel zo'n vriend gehad, die was, uh, die was de weg kwijt. Ja. Die hebben ze daar maandenlang verzorgd. Dat kostte een hoop geld. En die hebben ze toen weer ja, ja, teruggezet ja. ergens. En... Ja. ja, we kunnen moeilijk gewoon iets laten gebeuren in de natuur. Nee ja, als ik hoorde wat het toen allemaal kostte, dan denk ik bij mij, ja. Maar je kan ze dus gewoon zien, je hoeft niet, helemaal niet helemaal daar naartoe, maar Spanje, in Italië. In Europa, ja, Spanje, de, de Italië. De dus, en zelfs in de Oosterschelden zijn er ook dolfijnen, begrijp ik. Ja, er is tegenwoordig een hele populatie uh, bruinvissen, die zwemmen gewoon tussen de zeilboten door. En als je bij Sieric op de kop van de spuik om gaat staan, dan kun je daar gewoon uh, bruinvissen zien, uh, zien zwemmen en zien jagen. En uh, ze planten zich ook voor daar. En dat is een ja, teken dat het erg goed uh, met ze gaat, dat het een goede plek is.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 Try the little Freddy mm -hmm. I've got an entity mine sim Ellie van Mika. Mocht u bij de benedenburen tv kijken toen Ada Kok in 1968 goud won... of ontging het succes van Inge de Bruin in 2000... u net omdat uw zoontje boven aan de trap stond over te geven... laat uw persoonlijke herinneringen weten aan een historisch sportfragment. Dat kan op onze website radio1.nl... waar u een jukebox aantreft met 100 sportieve hoogtepunten. De Radio 1 Sportzomer Jukebox. Vandaag het sportmoment van Martin den Hengst. Goedemiddag, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voor het fragment van uw keuze gaan we terug naar 1979. Hoe oud was u toen? Ik was toen tien jaar en ik uh, was hierbij aanwezig. Uh, was... Uh, als kind, of zelfs kleine jongen. Dus het, uh, het heeft een, uh, een speciale herinnering. En waar was u bij aanwezig? Bij het uh, uh, wereldkampioenschap wielrennen op de weg... waar uh, Jan Waas uh, toen uh, wereldkampioen werd. Aha, en waar was dat? Het was in Valkenburg... En uh, ja, wat me vooral uh, bijstaat aan, uh, aan die tijd is uh, op het moment dat we naar de stad toe liepen onderweg kwamen we verschillende renners tegen. En dat je ze kon aanraken, dat je dus met ze nog kon praten, dat je de massageolie van ze nog uh, kon ruiken. En ja, zelf ben ik later ook in de topsport beland en heb altijd geprobeerd om net zo benaderbaar te zijn voor het publiek als toen die renners. Een, een hele, uh, hele gevaarlijke vraag, want ik ken u niet. Wel, welke topsport heeft u bedreven? Ik heb in de basketbalsport uh, okay. ben ik actief geweest. Okay. Uh, Zullen we even gaan luisteren naar het fragment van Jan Raas... die wereldkampioen wielrennen werd in 1979? Geweldig. Nog altijd zitten ze daar vlak achter Chamel op een 50 meter. Wie maakt de sprong? Wie doet het? Chamel met twee. Nou ja, wat zeg ik? Met twee wangen van elkaar gespreid. De mond wijd open. Jawel, ze komen erbij. Ze komen erbij. Ze komen erbij. Ze komen erbij. Nog 250 meter. Nou Heinze, van jij ze maar op. Chamel, Tiritura, Jaraas. En ik dacht ook de Italiaan Bataglinde. Nou moet het komen. En het komt. Het komt. Heinze. De sprint is inderdaad ingezet. Ik zie ze in de verte aankomen. Het is een sprint van een man of 5 en een man of 5-4. Jan Raas zit erbij. Oh, dat de... wordt een. Alportijde, William Battaglin, valt de Jan Raas wordt wereldkampioen. Jawel, Jan Raas wordt wereldkampioen. En Dietrich Turo is de tweede plaats geworden. En Jorné Bernodot pakt hier het ons. Jorné Bernodot die op derde positie binnenkomt, En nu op achterstand Henk Lumberding, maar we moeten toch in dit enthousiaste ogenblik van Nederland natuurlijk wel even reëel blijven. Ja, dat was het. 1979 kon u het zien vanaf de plek waar u stond? Ik, uh, ik heb uh, bij de huldiging heb ik gestaan. En uh, wat me vooral nog bijstaat ook dat ik, uh, ik heb op de schouder van mijn vader gezeten tijdens het, uh, het volkslied. En ja, het schreeuwen, de mensen die uh, uit hun dak gingen, het heel het, Jan het, het Raas uh, ging door, de, door, het, uh, door het publiek heen. Het, het was gewoon, het was geweldig. Ja, en je was ook willen liefhebben toen al? Ik was toen. Uh, uh, ik, ik, ik, ik was bezig met aan het zoeken naar welke sport ik wilde gaan spelen. Uh, ik heb nog ook even gewielrend. Uh, later dus in de basisschoolsport uh, terechtgekomen. Ik was iets te groot om op die fiets uh, rond te rijden. Mm. Uh, maar uh, ja, het is altijd mijn, uh, mijn, mijn favoriete sport wel gebleven. Ja. Ja, Leo van Vliet, was u erbij? Ik zat in de ploeg van Jan Rannes. U zat in de ploeg van Jan Rannes. Ik ken net nog een beetje kippenvel, zo, als ik het zo hoor. Want nee, ja. ja, die radio heb ik ook nooit gehoord. Of Deze wat. uitzending niet, nee. Maar uh, ja, het was natuurlijk heel bijzonder. Wij zaten in het hotel, want wij waren al uit de koers. Dat was het beruchte incident dat, we, dat Raasduk zich vasthield aan de renners... Uh, ja. elke keer met de beklimming van de Kouwberg. Ja. En wij zaten in het hotel. En, uh, ja, Want stonden... dat, Ik ken het, uh, dat uh, verhaal niet, nou, we... ja, jullie de... werden uit Koers genomen. In, dit, in die tijd werden renners, uh, weet je, had je de, of de knechten, ja, we natuurlijk heel veel kopmannen toen. Hè. Dat is de... ja. Ruis Afraas, Kneteman, Zoetemelk, uh... Kuiper, Ja, Kuiper, Lubberding van de Velde, Oosterbos, nou ja. Allemaal kampioen in die tijd. En, en raasde reed dan de Kouwberg op. En elke keer pakte hij je dan zo vast. Dat hij minder kracht hoefde te zetten. Op, op de en dat was gewoon gebruikelijk toen ook. En de okay. andere ploegen deden dat ook. Alleen dat Oranje werd heel erg ingezoomd door uh, Martijn Lindenberg in de tijd. De regi regisseur. En toen was er een hele, hele rel nog. En toen wilden ze Raas ook bijna nog uit de koers halen. Tijdens de wedstrijd? Ja, ja, ja. En, en, zijn, en bent u toen tijdens de wedstrijd uit de koers gegaan? Nee, ja, wij, wij zijn uit de koers gegaan omdat... Ja, je slijt wel drie keer zo hard. Ja, natuurlijk. precies. En u zat al op de. Hotelkamer? En wij zaten op het hotel uh, de televisie te kijken. En toen was die Shamel weg. En ja, en dat was natuurlijk, ja, we dachten als die niet teruggeprakt. Maar Toerij werd gelukkig het gat dicht en Raas werd wereldkampioen. En ja, wij, wij zijn beroepsrenners. Dus ja, wisten ook dat er goede premies op stonden. En ja, uh, ja voor ons was het natuurlijk ook bijzonder. Ja, ja. Nou, meneer Denks, dat is zoveel jaar later nog een mooi ooggetuigenverslag bedankt voor het delen. En uh, ik heb iedereen nog een hele mooie sportzomer. Ja, u ook bedankt. Martin den Hengst. Goed zo, dag. En Martijn de jongens hier ook nog. Die schreef uh, walvissen kijken in Europa. Dat kan dus op, uh, op veel meer plekken dan je zou denken. Onder andere in Italië, Spanje en, en gewoon in de Noordzee. En straks komt er misschien ook nog een boek over roofvogels kijken. Ja, dat is het volgende project. De uitgever die vond dit zo'n leuk uh, concept. Want ik uh, schrijf het zelf, ik fotografeer het zelf aan de hand van... Plekken waar ik allemaal geweest ben. Dus het volgende deel het gaat over roofvogels. Kijken in Europa en daar gaat het ook goed mee. En daar valt ook een hoop over te schrijven en te vertellen. We worden overspoeld door beesten aan alle kanten. Ja, roofvogels. Het, het roof gaat natuurlijk best goed met allerlei soorten in de natuur. Ja, en waar kan je die ook gewoon bekijken in Nederland? Ja, je kunt in de Oostwaardersplas of de Lauwersmeer... kun je heel goed ro allerlei roofvogels zien. Zeearenden en de wordt met vier paren in Nederland. Ja, maar dat is dan toch op zo'n nest waar dan 48 webcams op zitten? En... Nee hoor. Of niet? Nee, de, het nest waar de webcam op stond, dat hebben de zeearenden verlaten. Die wouden iets meer privacy. zien. Ja. En er is nu een bos in uh, Flevoland. Daar kun je gewoon over openbare weg lopen. En dan zie je de zeearenden op het nest staan. Hm. De jonge zeearenden. Ik heb het gisteren nog gedaan. Heeft u een lievelingsdier? Nee, dieren zijn niet om uh, lievelingen van te maken. geen lievelingsdier thuis. Nee. Oh ja, je moest laatst heel lang over nadenken. Toen zei oh ja, ik heb thuis ja, ja. een Ja. Maar welke is het leukst om te fotograferen? Uh, Walf is het wel fijn. Dat is erg spannend. Je weet niet waar ze boven komen, hoe ze boven komen. Ze kunnen heel allemaal het water uit springen. Alleen ze doen het toch lang niet altijd. Zeker niet voor je neus. Oké, okay, Martijn de Jonge en Leo van Vliet. Leuk dat jullie hier waren. Hartelijk dank en een mooie sportzomer verder. Ja.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 Dit is Radio 1.